Opnieuw een celstraf voor Bolle Jos. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel heeft al meerdere veroordelingen achter zijn naam staan. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone om niet gepakt te worden. In België kreeg hij vandaag 13 jaar cel van de rechter... omdat hij opdracht had gegeven om een loods van de douane binnen te dringen. Vertelt deze verslaggever van de VRT. Daar had 10 ton cocaïne opgeslagen gelegen... die de dag ervoor was gevonden in een container sojameel. Maar de douane had die drugs intussen verplaatst naar een andere loods. Dus de gewapende overvallers moesten zonder buit terugkeren. Ze konden worden klemgereden door de politie. Volgens het parquet had het op een bloedbad kunnen uitdraaien als de drugs nog in de loods hadden gelegen. Zeven mensen die betrokken waren bij die mislukte overval zijn veroordeeld tot tien jaar cel. De jongen van 13 die is doodgestoken in Schiedam. En de 13-jarige verdachte die daarna werd opgepakt, zaten bij elkaar in de brugklas. Dat zegt hun school tegen nu.nl. Het slachtoffer werd zondag aan het einde van de middag neergestoken in de bosjes in een woonwijk. Hij overleed later in het ziekenhuis. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies gebeurd is en waarom. In Colombia is een cocaïnesmokkelaar gearresteerd die op weg was naar Amsterdam. De man van 40 had, op een had een bijzondere manier om de drugs mee te nemen. Hij had capsules met het spul in zijn toepet gestopt. Op vrijgegeven beelden is te zien hoe de vastgemaakte pruik wordt losgeknipt en de drugs tevoorschijn komen. De inbeslag genomen coke heeft een geschatte waarde van dik 10.000 euro. En het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg kan toch doorgaan. En wel in Ede. Verschillende gemeenten trokken zich terug als organisator omdat er te weinig politie beschikbaar is. Dat komt door de NAVO-top die week in Den Haag. Maar in Ede moet het ook zonder politie lukken, zegt de burgemeester. Ja, we hebben hier een uh, beproefde parcours van 41 kilometer. Twee keer gebruikt al voor de ladies uh, tour. Dus dat parcours dat kennen we. We volgen gewoon de reguliere vergunningenprocedure. Dat is een groot voordeel. En belangrijk, het kan zonder politie. Dus met burgermotoren en uh, verkeersmensen uh, uh, is het mogelijk. Het NK wielrennen op de weg is op zaterdag 28 juni. Het weer, het is zo goed als droog. Vanavond gaat het weer regenen. Morgen meer zon en dan gaat het of negen. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A44 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Amsterdam. Er staat daardoor file tussen Warmond en Kaagdorp en de vertraging is een kwartier. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht.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 Dan heb je nu wel in de gaten.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 TV Oh Memories will shine all through Cause I'm not trying See the sky. Against the wall And I knew You were ready to go Tonight I'm a different guy But go of other things you know If you wanna do it We can do it right I can see you coming home I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go tonight. I'm a different guy, but go about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you